Uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de protesten in Wit-Rusland is een dode gevallen. Volgens de politie ging een explosief af dat hij naar de politie wilde gooien. Net als gisteren en vannacht... Kwamen, het het kwamen tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat opgegaan... om het vertrek te eisen van president Lukashenko. En ze willen eerlijke verkiezingen. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Verder waren er zorgen over oppositiekandidaat Tiganovskaya. Ja, ze was al uren niet gezien en haar campagneteam wist niet waar ze was. Maar haar team heeft inmiddels laten weten dat ze veilig is. In de Zevenhuizerplas bij Rotterdam is een man verdronken. De man van 25 werd door een duikteam van de brandweer op het droge gebracht en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Vanmiddag werd ook al een jongen van zeven gereanimeerd, die volgens de veiligheidsregio ongeveer een kwartier in het water had gelegen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het centrum van Chicago hebben plunderaars tientallen winkels leeggehaald en vernield. Dat gebeurde nadat agenten een gewapende man hadden neergeschoten. Daarna werd op sociale media opgeroepen om in het centrum te gaan demonstreren. Meer dan 100 mensen zijn aangehouden. Vrijdag is er een nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Die wordt georganiseerd door de hulporganisaties die samenwerken voor Giro 555. Vanwege corona is een groot deel van de activiteiten online. In Hilversum wordt een klein actiecentrum ingericht waar geen publiek welkom is. De NPO, RTL, Talpa en Facebook besteden aandacht aan de actiedag voor Beiroet. Het weer... Vannacht wordt het niet koeler dan 18 tot 25 graden. Overdag op veel plaatsen volop zon in het zuiden stapelwolken en mogelijk een onweersbui. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Stop for me, yeah.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 Complicate. People tell me to medicate. Feel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 Dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. cfm I had a dream. We were sipping whiskey need. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere. Kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, buena. kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, buena? kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, que kamer, es kamer, que kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer, kamer,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 ik in mijn bloed is ziek een oorza' ganaal. Want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis. Ja, zappert aan de zee, met tweede thuis. Feesten in het dorpen de mij zijn, in de dag op het strand in de zonne schijnt. Welkom hier in zand vor. Welkom in het zandvoor. in het dormen de mij zijn, in de dag op het strand in de zonne schijnt. Nou, ik ga mooi naar zand voor.